Hoofdstuk 7, pagina 57, de dwaasheid van het kruis. Wij hebben u uiteengezet hoezeer de gehele, eindeloos gevarieerde reeks van menselijke verlangens en activiteiten ten nauwste verbonden is met elektromagnetische processen in en van de micros. Het particuliere elektromagnetische veld van de mens is één met dat van de aarde, zodat hij in meer dan één zin zijn zwaartepunt in deze wereld vindt. Hij wordt door het aardmagnetisme beheerst. Heel zijn leven en streven, werken en begeren zijn door deze afhankelijkheid getekend. Hij is uit de aarde aard. Alle gewone, religieuze, occulte en humanitaire bewogenheid... ...vindt in deze natuurwetmatige werkingen haar grond en haar doel. Zij gaat uit van de natuur, ontwikkelt zich in en door haar... ...en keert tot haar weer... Als je deze wereld aanschouwt met haar zo bonte veelvuldigheid van activiteiten, zult ge bij onderzoek tot de onlogenbare conclusie moeten komen dat geen van die activiteiten die dikwijls toch zo volkomen tegengesteld zijn aan elkaar, tenslotte natuurvijandig is en zich verzet tegen het fundamentele elektromagnetische dwangbuis. Voor de transfigurist is het daarom niet van belang welk economisch systeem nu of straks het levenssysteem van de mensheid zal zijn. Welk standpunt de mens op enig terrein van leven in deze natuur zal innemen of op welke wijze hij zijn levenshouding religieus, occult of humaan zal kleuren. Want de transfigurist is geheel gericht op een volkomen verlossing uit dit natuurveld. Een radicaler mens dan de transfigurist kan men zich dan ook niet indenken. Het radicale natuurtype streeft naar een of andere geforceerde verandering op economisch, sociaal of politiek terrein. Dus op het horizontale vlak. Doch de transfigurist wenst zich door een krachtig zelfrevolutionair ingrijpen in het eigen wezen van dat horizontale vlak geheel te distancieren. Transfiguristen zijn zeer dun gezaaid in deze wereld. Mogelijk zult u, als wij dit zo zeggen verbaasd wijzen op de grote ontwikkeling van onze school met haar vele leerlingen. Doch dan dienen wij op te merken dat wij verreweg de meesten van ons nog niet als transfiguristen mogen aanduiden. Belangstelling hebben voor het ontwikkelingsplan van de school van het Rozenkruis, zich geheel en al oriënteren met betrekking tot hetgeen door de school wordt voorgesteld wil nog niet zeggen... haar werkplan daadwerkelijk in het leven tillen. U gevoelt dat maakt enig verschil. En dat verschil zal nog lange tijd geconstateerd kunnen worden... vanwege het feit dat men straks met alle kracht... en niets ontzint... tegen deze transfiguristische school zal strijden... waarom velen zich gezien de aard van deze strijd, misschien weer uit de school zullen terugtrekken. Men zal tegen u zeggen... Transfigurisme is een klassieke vorm van krankzinnigheid... die van tijd tot tijd in de wereldhistorie optreedt. Transfigurisme is ten top gevoerde dwaasheid en natuurwetenschappelijk onmogelijk. De transfigurist poogt iets te ondernemen wat fundamenteel volstrekt uitgesloten is. Of men zal beweren, men kan hoogstens op goede gronden hopen door de een of andere vorm van cultuur een zeker hoog doel te kunnen bereiken en u dan wijzen op diverse cultuurgoederen die deze uitspraak schijnbaar volkomen bevestigen. Wanneer u dan niet heel sterk in uw schoenen staat, zult ge u van deze school afkeren. En wanneer men u zal vragen, ben jij daar ook bij geweest, zult u met een kleur van schaamte sprekend zeggen, wel nee, hoe komt u daarbij? De verlogening door Petrus is een steeds terugkerende gebeurtenis bij leerlingen die in de voorhof staan. En toch bevinden de transfiguristen met hun dwaasheidssignatuur zich in zeer goed gezelschap. Jezus staat voor het Sanhedrin, voor de generale synode zijner dagen. Men typeert hem als een gevaarlijke dwaas. En Jezus zwijgt. Paulus staat voor Festus, de stadhouder. Hij heeft de stedenhouder een uiteenzetting gegeven van het transfigurisme. Prompt komt de reactie van de Romein. Je raaskalt. En Paulus doet er het zwijgen toe. Hoort Augustinus fulmineren tegen de manicheën? hoort hoe hij hen in het meest bespottelijke daglicht plaatst. Maar de broeders Manicheën zwijgen. Hoe zouden zij kunnen spreken zonder een basis voor wederzijds begrip? En hebt u wel gelezen waarvan de Albigensen werden beschuldigd? Van hun ten top gevoerde gevaarlijke dwaasheid, zo men zeide nagenoeg een geheel volk werd uitgemoord. Doch de broeders Albigens en zij zwegen. Het transfigurisme moet natuurnoodzakelijk een dwaasheid zijn... voor allen die van deze natuur zijn. De wereld druipt van religieuze gezindheid. Doch de fundamentele religie der bevrijding... acht men een dwaasheid... Dat is de signatuur der dialectiek. Denkt hier aan de beroemde woorden van Paulus uit de Eerste Korintenbrief. Want het woord des Kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid. Maar voor ons die ontheven worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: Verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redetwister van deze tijd? Heeft de gnosis niet de wijsheid der natuur tot een dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld door haar wijsheid, God in de wijsheid Gods niet kon vinden... ...heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking te redden wie geloven. Want het dwaze van de gnosis is wijzer dan de mensen. Al dus mogen wij zeggen dat wij de ketterij van het transfigurisme in zeer goed gezelschap beoefenen. Zulk een ketter is een dwaas, een raaskaller... Een dwaler. Hij gaat op in de dwaasheid van het kruis. En deze dwaasheid verkrijgt slechts een hoge redelijke zin. Deze dwaasheid wordt slechts een majesteitelijke kracht... voor hen die verstaan kunnen... en bereid zijn het kruis van transfiguratie te dragen. Daarom zal de transfigurist geen woord verspillen aan hen die met volle ambitie in deze natuur staan. Hij zal zwijgen, zonder ook maar een enkele klank ter verdediging, zonder ook maar één woord als compromis of concessie. Daarom bezitten wij een gesloten school en wordt slechts gesproken tot hen waarvan men voorshands mag aannemen dat zij de redelijke grond der gnostieke dwaasheid enigermate bespeuren. De wereld bewijst meer dan overvloedig... dat zij door haar in meer dan één opzicht formidabele wijsheid... God in de wijsheid Gods niet kan vinden. Daarom distancieren wij ons van haar... om ons, vrij van iedere dialectische wijsgerige werkhypothese te dompelen in een andere werkelijkheid. Is die andere werkelijkheid in onze natuur aanwezig? Is daar een spoor van te ontdekken? En kan men, zo men dit meent, dit andere praktisch toetsen, ten einde zich te behoeden voor nieuwe waan? Op deze vragen luidt ons antwoord volmondig ja. Christus is een allerhoogste, redelijke werkelijkheid en geen historische verschijning. Wij duiden die werkelijkheid aan als het broederschappelijke stralingsveld. En wij hebben u gezegd dat het hart van dit stralingsveld te vinden is in het hart van deze wereld. Op welke wijze hebben wij dat te verstaan? De wijsbegeerte van het moderne rozenkruis toont aan dat de werkelijke goddelijke aarde, de bol welke men wel aanduidt als het universele koninkrijk, geen planeet is die achter de sluiers van een oerdijd in het eilen niet verdwenen is, doch dat zij ook nu nog in volkomenheid existeert. Die oorspronkelijke planeet is een samenstel van zeven bollen die in elkaar wentelen. En één van deze bollen kan men aanduiden als het dialectische aanzicht van deze zevenheid. Dat wil zeggen dat dit aanzicht door zijn dialectische natuurwetmatigheid krachten vrijmaakt ten dienste van de zes andere aanzichten ten dienste van het volkomen leven dat in de zevenheid zelf haar enige en goddelijke uitdrukking vindt. Daarom is het duidelijk dat in ieder aanzicht van de goddelijke, planetaire totaliteit het eeuwige vaderhart van de logos drijft en stuurt, en dat dus ook hier, zelfs hier, het broederschappelijke, elektromagnetische stralingsveld te vinden moet zijn, omdat dit veld het fundamentele hart van deze planeet is. Wat wij gewend zijn onze wereld te noemen, is het uiterst merkwaardige, zeer geheimzinnige en vrijwel totaal onbekende zevende deel van de goddelijke kosmische werkelijkheid. En wij, bewoners van dit tranendal, behoren tot een levensgolf die, oorspronkelijk geroepen tot glorie te komen in het veld der goddelijke zevenheid, verzonken is in een bestaansveld waarin geen werkelijk goddelijk leven mogelijk is. Wij zijn bannelingen, structureel volkomen gedenatureerd, ...en tot een staat van algehele degeneratie vervallen. En nu is daar een fundamentele jacht in ons... ...naar vooruitgang, naar opgang... ...door de hunkering van de balling in ons... ...naar het bloed en de bodem zijner geboorte. En de gehele wereld snelt voort als een opgejaagd dier... ...en slaakt haar kreten om cultuur... Begrijpt u wat dit drijven is? Het is een atavistisch overblijfsel, een werking uit een pre-verleden, voortgedragen van geslacht op geslacht. Het spreekt, het appelleert, toch niemand kent meer de werkelijkheid en niemand kan die werkelijkheid meer kennen, omdat het kenvermogen daartoe verdwenen is. De dialectische mensheid bezit wel een kenvermogen en een wijsheid, doch met die wijsheid en dat kenvermogen kan zij God in de wijsheid Gods niet meer vinden. Nu ligt er het feit van de menselijke gevallenheid en verwording en van de ontzaglijke ontaarding van ons levensveld ten gevolge waarvan bij voortduring dit zevende deel der kosmische volkomenheid geweld wordt aangedaan. Nochtans kan en moet men zeggen dat God deze wereld in het hart heeft aangegrepen, omdat, ondanks alles, dit levensveld in het al der zevenheid begrepen is. Deze feitelijke toestand verklaart de aanwezigheid van een elektromagnetisch stralingsveld der Christus hierofanten. Doch tegelijkertijd constateren en ervaren wij dat de verworden mensheid in het elektromagnetische stralingsveld eener vijandige en ongoddelijke natuur gevangen ligt. Ja, existentieel daarmee de een is. Daarom vragen wij ons niet af, waar komt het magnetische trekken der broederschap vandaan? Doch, waar vinden wij de oorzaak deze dialectische tegennatuur? Waar vinden wij de kern der krachten van de algemene natuurlijke degeneratie? Om het antwoord op deze vragen te vinden moeten wij schoolgaan bij de mysteriën der kosmische zevenheid, waarvoor wij dan hierbij uw aandacht vragen. U zult wellicht uit het voorgaande begrepen hebben dat ons bestaansveld slechts een klein deel is van een bol die wij niet moeten zien als een zelfstandig lichaam, toch als behorende tot een systeem van zeven in elkaar wentelende lichamen, die met elkander de werkelijke goddelijke aarde, het universele koninkrijk, vormen. Ieder onderdeel van dat systeem is in zichzelf volmaakt en bezit het organische vermogen om zich volkomen te beschermen tegen iedere aantasting van zijn doel en wezen ten gevolge waarvan, onder alle omstandigheden, het totale functioneren der kosmische zevenheid verzekerd blijft. We zeiden u reeds dat in de kern van onze aardebol het kosmische Christushart klopt. En dit is, zoals thans duidelijk zal zijn, eveneens het geval met al de zes andere bollen van het systeem. Al dus kunnen wij spreken van het zevenvoudige hart van de kosmos... ...waarvan ons zevenvoudige menselijke hart een afschaduwing zou moeten zijn. Het wonderbaarlijke organische vermogen... ...de intelligentie en de geestelijke kern van de zevenwereld... ...is binnen iedere bol daarvan besloten... ...zoals in de menselijke micros... Alles binnen het aurische wezen besloten is. Van de bol waarin wij leven weten wij in het algemeen vrijwel niets. Ons huidige bestaansveld strekt zich uit op en in een betrekkelijk zeer gering deel van onze geheimzinnige aarde. Ook het land aan gene zijde, ook wel aangeduid als de spiegelsfeer, ligt volkomen binnen ons levensdomein. Het is in dit bestaansveld met zijn beide sferen dat de ons bekende wielwenteling van geboorte en dood zich voltrekt. Ons bestaansveld dienen wij te zien als een gevangenis, als een cel, binnen het enorme systeem van de kosmische zevenheid. Wat wij de oppervlakte van de aarde noemen, is een betrekkelijk dunne laag. En onze geologen en technici zijn slechts in staat enigermate in die dunne laag en dan nog maar zeer ten dele door te dringen. Alles wat zich daaronder bevindt is aan de massa onbekend. Men maakt zich veelal de voorstelling dat de temperatuur toeneemt naarmate men dieper in de aarde afdaalt en dat men op een gegeven moment zou belanden bij een gloeiende, vloeibare massa... en tenslotte bij de helse gloed van een gasachtige kern. Het is de transfigurist evenwel bekend... dat het ingewand van de aarde bestaat uit elkaar omsluitende velden van kracht en leven... die ten nauwste met elkaar verband houden en elkander kunnen corrigeren en opheffen, ten einde de functies van het geheel te verzekeren. Op twee van die velden binnen het aardediep vestigen wij uw bijzondere aandacht. In die velden huizen wat wij zouden kunnen noemen de natuurkrachten en de oertypen, waaronder het volgende wordt verstaan. Een natuurkracht is een vermogen met behulp waarvan een plan wordt uitgevoerd en in stand gehouden. Het veld der natuurkrachten is een zeer sterk magnetisch veld. Of beter nog, het is een veld waarin een onafzienbaar aantal verschillende magnetische spanningen, vibraties en toestanden optreden. Alle ten dienste van de kosmische huishouding. Deze natuurkrachten zijn evenwel niet, zoals men veelal meent, blind met betrekking tot hun uitwerking in ons bestaansveld. Doch ze zijn verbonden met de oertypen. Dat wil zeggen dat iedere natuurkracht onherroepelijk verbonden is aan een plan, aan een hoge reden waardoor zij wordt geleid en in overeenstemming waarmede zij zich openbaart. De oertypen zijn namelijk de levende, vibrerende gedachtenbeelden van de Gnosis. Zij worden oertypen genoemd omdat in hen de oorspronkelijke goddelijke idee gestaltenis heeft genomen. Het zijn deze levende oerbeginselen nu, deze levende gedachtenbeelden Gods, die de natuurkrachten oproepen, en aanwenden. Wanneer namelijk in het samengestelde, zevenvoudige aardelichaam iets tot ontwikkeling dreigt te komen, dat de harmonie en de feilloze functies van het geheel zou kunnen verstoren, zal het uiterst fijn afgestemde zintuiglijke vermogen van de aarde dit onmiddellijk waarnemen. En zullen de oertypen en de natuurkrachten die immers de idee en de wil Gods belichamen onverwijld corrigerend ingrijpen. Stelt u nu voor dat uw aanwezigheid in dit bestaansveld, uw levenshouding, uw structurele toestand van zijn, uw strijd om het bestaan. Kortom, uw gehele doen en laten en dat van uw medemensen niet in overeenstemming is met het fundamentele plan Gods, met het krachtveld van de oertypen, en dat is het niet, dan zullen de natuurkrachten overeenkomstig hun wezen zich met geweld tegen u keren. Dan zult ge die krachten als disharmonisch ervaren. Dan zult ge in de dialectiek der dingen heen en weer geslingerd worden en explosie na explosie veroorzaken. Zo is dus niet het transfigurisme, dat een volkomen verzoening met de universele wil beoogt, doch het dialectische cultuurpogen, dat de verbrokenheid van deze wil bestendigt, een volstrekte krankzinnigheid. In dat elektromagnetische veld, der zich tegen u verzettende natuurkrachten nu, zijt ge gevangen, En in dat veld is ook een boosheid tot ontwikkeling gekomen. Een satanisme. Doch die boosheid is niet uit de natuurkrachten te verklaren. Maar een verschijnsel dat ons chaotisch, onzinnig leven begeleidt. En uw gevangenschap zal zo lang duren tot ge de weg terug zult vinden. Daartoe roept u het broederschappelijke elektromagnetische veld. Daartoe steunt u deze stralingskracht der Christus hierofanten. En eenmaal zult ge de natuurkrachten weer als weldoend, als heilig gaan ervaren.